Toen ik op reis ging zei ik nou dag Amsterdam. Ik vind je aardig, maar nou eventjes geen grachten, geen ei-project, geen tanteleen, geen broodje ham. Ik hoef ergens per se nooit op lijn 1 te wachten.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 Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht Ik heb zo vaak gedacht, hoe zou het er toch zijn In mijn verbeelding liep ik langs de gracht En in gedachten zat ik even in de zon op Leidse Leidseplein Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht Aan de terrasjes, aan de duiven op de dam En dacht ik aan de Kalverstraat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 dan dacht ik, hé, hey, hoe zou het met die juffrouw uit de nachtzaak zijn? Staat er nog steeds datzelfde bloemenvrouwtje op het Rembrandtplein? Ik lag te dromen van mijn tandarts zonder de geringste grief. Ik had de asman en de wasman en de gasman in een gelief. Geen halve maand nadat ik afscheid nam... had ik doodgewoon heimwee naar Amsterdam...